Zes uur. Precies een week geleden zet ik mijn telefoon op grijs. Alle kleuren eruit, dus. En dat zou namelijk helpen tegen een nou, toch wel aanwezige telefoonverslaving. Tot nu toe kan ik het niet aanraden. Ik ben zo'n drie uur wakker vandaag en ik heb Twitter al helemaal uitgelezen. Winfried Maaiens. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen allemaal op deze vrijdag. De uh, Grayscale Challenge, zo heet dat dan. Uh, ja, het was een ding in Amerika en ik dacht, dat ga ik ook maar doen. Wellicht ga ik dan nou meer van het leven genieten en minder van mijn telefoon. Um, maar goed, ik had beloofd te laten weten hoe het ging. Mijn telefoon is nog steeds mijn beste vriend. Beetje overdreven, maar toch. Het gaat goed met de fietsenbusiness. Het gaat ook goed met Sivan Hassan. En hoe het ging met onze missie in Oeruzgan... dat hoort u zo meteen hier in het NMS Radio 1 Journaal. Het is vrijdag 2 maart 2018. Een overzicht van het nieuws krijgt u natuurlijk ook deze ochtend... Elisabeth Stijns. Goeiemorgen. Goeiemorgen. In het buitenland is bezorgd gereageerd op het besluit van president Trump om hoge importtarieven in te voeren op staal en aluminium. Trump wil daarmee de Amerikaanse metaalindustrie steunen. De Europese Unie heeft direct aangekondigd met maatregelen te komen. De Duitse staalsector zegt dat de tarieven in strijd zijn met de internationale regels. En ook de Amerikaanse auto-industrie is niet blij omdat het Amerikaanse staal duurder is dan het buitenlandse staal dat ze eerst gebruikten.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 GroenLinks-Kamerlid Van der Lee was al jaren op de hoogte... van het wangedrag van medewerkers van het Britse Oxfam. Van der Lee was in 2012 directielid... van de Nederlandse tak van de hulporganisatie. En hem werd toen al verteld dat medewerkers van Oxfam... zich hadden misdragen in Haiti. Van der Lee zegt dat hij niet alles wist. Zo was hij er niet van op de hoogte dat het ging om een seksschandaal. Achteraf vindt het GroenLinks-Kamerlid... dat hij beter had moeten doorvragen.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 En Sivan Hassan is bij het WK indoor in Birmingham tweede geworden op de 3000 meter. Het is voor de Nederlandse haar eerste indoor medaille op deze afstand. Genzebi Di Baba won goud. Zij schudde in de slotronde het veld van zich af. Alleen Hassan en de Britse Laura Muir konden volgen. Het was voor Di Baba de derde wereldtitel op deze afstand op rij. Het weer tot slot. De dag begint met 6 tot 10 graden vorst... met de laagste temperaturen in het noordoosten van het land. Door de wind voelt het zelfs nog wat kouder aan. En overdag wat zon en tegen het einde van de middag in het zuiden sneeuw. Het wordt 0 tot min 3 graden. Wijnand Zwaanen van de HWB is er ook al vroeg bij. Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen, Winfried. Uh, wat is er aan de hand? Er nou, zijn wat problemen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. We zagen het gisteren ook al. Er is wat ijsvorming aan het ringpartaakproduct En dat betekent via de rijden tussen hoogmaatregelen... Maden en Knoop Burgerveen, 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En daar zijn twee rijstroken dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Na jaren van daling stijgt het aantal verkochte fietsen weer. In 2017 werden er ongeveer 950.000 stuks verkocht. Ruim 3 procent meer dan een jaar eerder. Wouter Jager is marketingdirecteur van fietsenfabriek Axel... en ook voorzitter van de afdeling fietsen van de RAI. Uh, meneer Jager, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, de daling van de verkoop, die dus, uh, dat was een trend. Uh, de, de, die is dus een halt toegeroepen. Waar komt dat ja. door? Ja, blijkbaar nou, een goed teken. Inderdaad, want verkochten we in 2007 nog uh, maar liefst 1,4 miljoen nieuwe fietsen per jaar. Dan is dat de afgelopen jaren daarna gedaald. Uh -huh. De belangrijkste reden was waarschijnlijk toch het verdwijnen van een uh, hele gunstige bedrijfsfietsenregeling. Um, um, maar het is goed om te zien dat hij nu uh, in totaliteit in aantallen licht, weer uh, licht stijgt. Ja, en, en dat is gewoon uh, geholpen door de economische groei, vermoed ik dan toch? Waarschijnlijk ook de economische groei, maar zeker ook uh, de bijdrage van, uh, van de elektrische fiets die daarin een uh, belangrijke rol speelt. Ja. ja, u zegt al even dat pijl van 2007, dat is dan uh, zo'n elf jaar geleden en dan, uh, toen stond het op 1,4, nu 950.000. Dat zit nog steeds flink uh, onder dat, dat uh, streven, zullen we maar zeggen. Komt het daar nog een keer op op dat doel, op dat, uh, op dat aantal? Ja, dat, dat, dat, dat is waarschijnlijk uh, niet haalbaar, maar dan moet u het ook zo zien. Kijk, die euro kan je maar één keer uitgeven. En, en, en ook in die afgelopen jaren, dat het aantal fietsen gedaald is, is de gemiddelde prijs fors gestegen. En zeker door die, uh, dat aandeel uh, e bikes met een gemiddelde prijs van ruim 1800 euro of 1900 euro, dat, dat draagt dan zeker bij aan die omzet. Dus uiteindelijk is de omzetontwikkeling is altijd gestegen. Ja, dus voor de rijduurhandel is dat een goed teken. Ja, ja dat begreep ik. En, en dat is de populariteit van die e-bikes die duurder zijn. En dat um, zorgt er natuurlijk ook voor dat je eigenlijk minder fietsen koopt en verkoopt. Nou ja, en, en fietsen worden beter, maar in dat, dat ook in aantallen dan. Ook, hè, Klopt, en, en, maar nog steeds. Hè. Dan moet je ook zo zien, de gewone... wat we het in Nederland noemen, de gewone stadsfiets... maakt nog altijd 40% deel uit van het totaal aantal Alleen daar is de daling het, het sterkst geweest. Mm -hmm. En die is eigenlijk vervangen door de e-bikes. Ja, die, die is wat duurder. En dan ga je er toch wat langer mee om. En die e-bike uh, blijkt toch ook uit onderzoek... steeds meer gebruikt voor uh, echte vervanging van de auto, hè? Ja, klopt. Ja. Uh, onderzoek toont aan dat 40% van de e-bike gebruikers... die zegt ook de auto minder te gebruiken... En als je dan realiseert dat, dat 60% van, van de Nederlandse bevolking... die woont binnen 15 kilometer van, van het werk... Hè, zeg maar, dan, dan is het ook een uitstekende uh, alternatief voor woon-werkverkeer. Want dat is precies de afstand, zeg maar, tot, tot, uh, ook het onderzoek blijkt... dat uh, men tot 15 kilometer bereid is naar het werk te fietsen. Ja, en dus is dan de e-bike een fantastisch uh, alternatief. En dat is ook iets waar, waar we als rij, maar samen ook met, met de ANWB... En, en de Fietsersbond en de BOVAG voor pleiten... Uh, en lobbyen om die fiets aantrekkelijker te maken voor werkgevers om die uh, als, als woonwerkmiddel in te zetten. Ja, is dat nu nog niet uh, goed geregeld? Nee, niet goed geregeld. Het, uh, voor, en, en bijvoorbeeld als, als lease-regeling: dat is een hele complexe administratief gedoe. Dat is voor een werkgever of werknemer gewoon absoluut niet bij te houden. En het is eigenlijk heel raar, want je kan het vergelijken dat een dat een elektrische fiets uh, dezelfde bijtelling zou hebben... als een, als een gewone auto, He, dus meer dan 20 procent. Terwijl een compleet elektrische auto heeft een bijtelling van, van 4 Nou, dat is waar we voor pleiten. We zijn ook blij met, uh, met het... dat uh, vorige week D66 Kamerlid uh, Sino heeft kamervraag over heeft gesteld. Want uiteindelijk uh, zeggen we ook dat het, het levert de overheid uh, 50 miljoen op... Als, uh, ja. kiezen voor een bijtelling voor de uh, leasefiets van 4%. Uh, uh, uh. En, en dat zit dan vooral in uh, 6% belast, extra belastingen en, 44, uh, sorry, 6 miljoen belastingen en 44 miljoen maatschappelijke baten. Uh -huh. en dan moet u denken aan minder CO2-uitstoot en, en minder zieken op het werk. Ik begrijp het. Tot slot nog even, want we hebben het straks ook uh, met iemand uh, over de detailhandel. Uh, wie profiteert hier nu van die verkoop? Want ik kan me voorstellen dat ook de fietsenverkoop veel online gebeurt... Zijn de gewone fietsenhandelaren ja, dat... hebben die ook nog voordeel, of niet groeien? Ja, ja, online uh, speelt een hele belangrijke rol in het hele, hele aankoopproces. Hè. In, uh, met een mooi woord met de Customer Journey. Die begint toch wel online. We gaan zoeken. Hè. We zijn ons bewust. En dan gaan we weer verder kijken. Maar uiteindelijk zien we, en dat zien we ook in deze cijfers... het aandeel vakhandel, oftewel de fietsenwinkel, is weer gestegen. Hm. Naar 79 procent. Dat betekent dus dat ja, in, in bijna... 80% van de gevallen wordt die daadwerkelijk in de winkel aangeschaft. En de rest, zou je kunnen we zeggen, is wel de degelijk online. En dat zal ook nog wel groeien. Maar het blijft een combinatie van, van ja, uh, online en uh, winkelverkoop. En, ja, dus de, de, de fietsvakhandel profiteert hier momenteel van. Meneer Jager, dank u wel. De cijfers zijn dus weer positief na jaren van daling. En dan hebben we het over het aantal verkochte fietsen in ons land. We gaan terug naar gisteravond, uh, want ja, er waren een aantal uh, hoogtepunten die ik graag met u deel. Jinek, uh, daar gaan we het over hebben, op radio en tv dan, hè, hoogtepunten. Bij dat programma ging het over het besluit om de grote grazers in de Oostvaardersplassen bij te voeren. Die discussie is bekend. Gedeputeerde van de provincie Flevoland, Ad Meijer, vertelde dat de beslissing meer te maken heeft met mensen dan met dieren. Als er zoveel mensen als verwacht, bijvoorbeeld dit weekend naar de Oostwaardersplassen komen... en allemaal op eigen initiatief spullen over het hek gooien... op, de, op hun manier, goed bedoeld, proberen bij te dragen aan de condities van de dieren... dan wordt dat een chaos. En kunnen wij niet meer garanderen dat het op een verantwoorde manier verloopt. Ook in het belang van de dieren. Dat is waar. En daarom zijn wij eroverheen heen gegaan. Ja, u hoort het er al eventjes, dat was Brit Dekkers. Hij is zo'n dierenliefhebber. Zij regelde eerder hooibalen voor de dieren al. En ze legde in Jinek dan, dan ook uit waarom ze blij is met het bijvoerbesluit. Ja, ik vind, zeg maar, kijk, weet je, natuur is hard... en natuurlijk kunnen we niet alle dieren helpen in de natuur. Wat, natuurlijk, wat je wel zou willen, maar dat kan gewoon niet. Maar ja, ik vind, als je als mens iets bedacht en maakt... dan moet je met diezelfde mensenhanden ervoor zorgen. Oké, okay. ook aan tafel bij INEX zat Skeletonner Aquasi Frimpong. Hij was al beroemd in Ghana en Nederland, maar sinds de Spelen hebben ook de Zuid-Koreanen hem omarmd. Naar de spelen is gewoon gek. Hij is overal waar ik kom nu. Frimpong, frimpong, frimpong. Skeleton, dance, dance, dance. Weet je, en, en de Koreanen die zijn zo, zo gemotiveerd geraakt. Ik dacht dat ik naar de spelen ging om jongen in mijn land Ghana te motiveren. Maar ze zijn gewoon wereldwijd. Ik kreeg allebei tweets en berichten van, van jong uit Korea. Eentje, eentje van gisteren die zei: van Ik wilde niet meer naar school gaan. Ik dacht dat het klaar was met mij. Maar door jou ga ik wel door. En da, daar gaat het om. Ja, mooi. Zondag worden de Oscars uitgereikt. Actrice Hanna Verboom was ooit op een Oscar-afterparty van Elton John. Het was net een sprookje, zegt ze in RTL Late Night. Echt een vintage Christian Dior. Ja, ik was 21, heel lang geleden, maar ik zal het nooit vergeten. Aangemeten en gewoon even een soort sprookje of zo. Ja. Ik, ik, ik liep daar dat noemen we, we Glamour. Dat duurt Zie je Prince. Ja. Prince heb ik nog gezien. Hm. Um, dan bespreek je met iemand en dat is dan de schrijver van Ocean's Eleven of uh, Pamela Anderson, die daar over een piano zo gedrapeerd lag. Alexander Pechtold was ook de gast in RTL Late Night. Hij was als verkiezingswaarnemer op Sint Maarten... maar zag daar ook dat nog niet alle orkaanschade is hersteld. Je ziet het strand alweer vol liggen... en ondertussen zie je de, de, de, de troep en de rotzooi... en de, zelfs he, hele boten die op de kust zijn gegooid... Er liggen er gewoon tientallen op een rij. De eigenaar heeft het, het, het geld gekregen van de verzekering... en die denkt, nou laat dat vak maar liggen. Hm. Eén grote puinzooi. Nieuwsuur ontdekte dat de populaire anti-rookcursus Ik stop ermee onterecht claimt dat 81 van de cursisten stopt met roken. Huisarts Ilona Statius Muller legde in het programma uit wat zo'n onterechte claim met deelnemers doet. Wat wel natuurlijk heel frustrerend is dat eigenlijk de belofte niet waarge, waargemaakt wordt... Hè, van het aantal wat kan stoppen. En dat al die mensen die het dus niet lukt... Uh, misschien nog extra gedesillusioneerd naar huis toe gaan... omdat zij uh, denk ik niet bij de 81% hoorden, horen. En dat is natuurlijk wel heel misleidend. Dat ze nog verder terugvallen. Ja, inderdaad. En dat ze dan denken van ja, dus ik ben dus maar verloren... en uh, ik ga niet wel uh, andere hulp zoeken... Dat is wat gisteravond op Radio en tv was. Zometeen gaan wij doornemen wat er op de voorpagina's van de kranten staat. Elisabeth is daarmee bezig. U hoort het naar Na Maroon. Met het plaatje, het volgende plaatje Misery. was dat. En Misery, het is uh, kwart over zes. Wij gaan uh, de voorpagina's van de kranten voornemen. Elisabeth gaat dat doen. Veilig Verkeer Nederland wil dat er een totaal verbod komt op drugsgebruik in het verkeer. De toelaatbare ondergrens voor verboden stoffen ligt nu nog veel te hoog, vinden VVN en oud-politie-expert Cor Kuiten. De politie test sinds vorige zomer op drugs. Maar de Telegraaf schrijft dat sommige drugs, zoals GHB... met die tests helemaal niet opgespoord worden. En dat is levensgevaarlijk, zegt Veilig Verkeer Nederland. En daar komt ook nog bij dat de ene persoon... veel heftiger reageert op drugs dan de andere. Om het gevaar weg te nemen pleit de organisatie daarom... voor een totaal verbod van drugs in het verkeer. Groente en fruit in supermarkten wordt milieuvriendelijker, schrijft Trouw. Bijna alle supermarkten scharen zich achter strengere eisen voor de telers... bij wie ze hun groente en fruit inkopen. Telers moeten minder bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken... en de uitstoot van broeikasgassen verder terugdringen. Alleen dan krijgen ze het Planet Proof keurmerk. Van de grote supermarktketens doet alleen marktleider Albert Heijn niet mee met het keurmerk. En in een reactie zegt AH dat ze met de stichting Natuur en Milieu afspraken hebben gemaakt die vergelijkbaar zijn met die van, het, van de andere supermarkten. De banken in Nederland geven steeds vaker een seintje aan de FIAT, de Belastingdienst of het Openbaar Ministerie... als ze verdachte transacties op het spoor zijn. De uitwisseling van informatie neemt toe en ABN AMRO heeft zelfs als eerste bank... onlangs een aantal medewerkers tijdelijk geruild met de FIAT om elkaar inzicht te geven in de opsporingsmethodes. Dat blijkt uit een rondgang van het Financiële Dagblad. De bankensector staat volgens het FD onder grote druk om zijn anti-witwasprogramma's te verbeteren. De risico's en gevolgen zijn namelijk groot voor een bank als het misgaat. En ook het ziekenhuis MCL in Leeuwarden stelt een deel van de operaties en behandelingen uit vanwege de griepgolf. Door de griep liggen er meer mensen in het ziekenhuis, terwijl veel personeel zelf ook ziek is of op vakantie. Dat meldt de Leeuwarder Courant. De niet-spoedeisende ingrepen worden daarom uitgesteld. Gisteren was er al het bericht van het Zuiderland Medisch Centrum in Limburg... dat veel problemen heeft door de aanhoudende griepgolf. Daar zijn ook tientallen operaties afgezegd. Daar vinden ze dan, Wijland Zwaan. Het is enkelvoud op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar loopt het vast tussen Hoogmaden en Knalpend Burgerveen. Zeven kilometer. De vertraging is een half uur. Er is daar sprake van ijsvorming. Dat betekent dat grondwater dat daar op komt bevriest. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Elke werkdag van zes tot half tien. Vroeg op met Van der Berg. NOS Radio 1 Journaal. Van de Berg die is er trouwens maandag weer. Dat is misschien ook wel goed om even te melden. Ik ben nog baaiend. Dat dan weer wel. Nederland is bij de wereldkampioenschappen indoor-atletiek voortvarend van start gegaan. Sivan Hassan veroverde in Birmingham een, een zilveren medaille op de 3000 meter. In een spannende finale moest ze alleen de Ethiopische wereldrecordhoudster... Genzebe Dibaba voor zich dulden. Ze heeft als belangrijkste tegenstanders Kloosterhaven, de Duitse, van 21 jaar pas. Liep dit jaar in Dortmund, 8-36-01. Dat was de tweede tijd van dit jaar. De snelste tijd dit jaar gelopen is 8-31-23. Kenzebe, Dibaba, de grote dame uit Ethiopië. En Je hebt weinig wedstrijden gelopen. Wist je wat je kon? Nee, daarom, ik, ik weet niet wat ik moet komen. Dat ik heb uh, één uh, wedstrijd gelopen. Dat was heel. Uh, won, niet echt normaal indoor. Gewoon 300, 300 meter indoor. Dat, dat was een maandag geleden of zo. Dat is alles wat ik heb gedaan. Ja, je, je weet niet wat je kan. Ja, wat, is, wat is dan je plan? Ik weet niet mijn plan ook daarom. Weet je, als, als, als, als ik als geen wedstrijd heb gedaan, dan. Weet je niet wat ik, waar ik sta? Nu komt Sivan Hassan opzetten. Ze ligt nu op de tweede plaats. Omdat uh, die Baba weg is uh, gelopen. Die probeert weg te komen. En dat gaatje wordt ietsje groter tussen Sivan Hassan en die Baba. Moet je dan die Baba in de gaten houden? Is dat jouw idee? Nee, daar is Gewoon uh, uh, vier of vijf afgelopen. Laura Moer is sterk. Ze heeft de 800 meter gelopen. Onder uh, twee minuten. Ik dacht eigenlijk dat ik dat ga uh, winnen. Um, ja, die Baba heeft ook 1500 meter goed gelopen ehm um, Obirius daar. Zo so the, the dama, de dama al uh, die allemaal hebben heel goed gelopen dit jaar. Die halfweg. <laughs> Uit de persen. En is dat genoeg? Ja, dat is genoeg. En het is geen zilver, want dan komt Laura Muur. Gaat ze hem nog? Gaat ze Hassel voorbij? Nee. Het is één Dibaba, Baba, twee en zilver dus voor Nederland, voor Sivan Hassel. En Laura Muur, die dacht nog eventjes te langs te kunnen gaan hè, op het eind. Ja, ik, ik was helemaal echt. Ik wist niet dat de mensen was achter me. Maar... maar je sloot heel goed de deur af, ja, ze kon niet langs. Ja, precies. Toen ik zei. Kom, de... Ja, de kans die ik heb gedaan is ik moet op een uit te doen. Ben je daar slimmer in geworden? Dat je ja. tegenstanders achter je houdt? Ja, precies. Ja, daar ben ik slimmer geworden. Is dat slimmer of is het ook iets fysiek sterker? Ja, fysiek sterker. ook Slimmer ook. Ja. Silver medalist, representing Netherlands, Stefan Hassan. Hoe goed ben jij straks op de 1500 meter? Want dat is de volgende. Ja, ik weet niet. Weet je, ik, ik heb heel goede inhoud, maar mijn snelheid, dat weet ik niet. Maar wat zegt deze 3000 meter over die 1500? Ik weet niet. Ik weet echt niet. Ja, Sivan Hassan in gesprek met Floris van Hoorn was dat. De series van de 1500 meter, de tweede afstand waar ze bij de WK indoor op uitkomt, staat vanavond op het programma. Is de Nederlandse missie in Oeruzgan voor niets geweest? Wat is er over van alle bouwprojecten daar? Jan-Willem Petersen, van beroep eigenlijk architect, wilde het met eigen ogen zien. Het resultaat van zijn twee maanden lange speurtocht door het voormalige missiegebied is vanaf vandaag te zien op een tentoonstelling in het Nationaal Militair Museum in Soest. Verslaggever Mark Hamer maakte alvast een rondje. Midden in het Militair Museum, tussen alle tanks en vliegtuigen, staat opeens een...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 Terechtgekomen van die wederopbouwmissie daar in Ouderskant. Ja, ik heb ruim 20, 40 projecten in Ouderskant bezocht. 20 daarvan in detail beschreven. Daarvan zijn zes uitgelicht. Wat belangrijk is van wat was de ambitie, wat is nu het resultaat en hoe komt het nou dat een project al dan niet geslaagd is? En we hebben de zes laten zien. Ja, van, van, van groen naar rood. Hier beginnen we bij, ja, bij nummer 1. de technische school in Ouderskant.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 in het Nationaal Militair Museum in Soestus Verslaggever Mark Hamer in gesprek met Jan-Willem Petersen... die dus naar Oeruzkan Ur trok om daar onderzoek te doen. Ik ga een plaat draaien van een jongen die ik eigenlijk nog niet zo goed kende... tot ik deze plaat hoorde. En toen dacht ik, leuk, hij komt uit Nashville. Um, en hij heeft uh, een hele leuke artiestennaam Miki Fiki. Uh, dat is al een, uh, uh, he, al een voordeel in het leven als artiest. En dit is Tell Me How. If and came easy... I wouldn't make these plans just to feel like you need me Wouldn't ask if you're grieving, you say you miss me I know you're bleeding I held the knife with my right hand Picked out a spot where I know that you ain't been This is the second time you say we're still friends Them. Like they caught you at the bottom when I sent you falling It took less than two weeks What a sweet song now, what a shit thing I thought I hated them, they just ain't me I wanna ask your friends how it seems that you're doing Oh my job to school is full of punk music got all loud shows cause you Black fans doubt that the shoe fits. I'm reading books that we promised we would do in Book Club back in August. It's been a hot year, and I've been a hot Miki Vicky, dus. En Tell Me How. NPO Radio 1. Het is uh, half zeven tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Steeds meer energie die in Nederland wordt gebruikt is groen. Vorig jaar steeg het aandeel met ruim 10 Van alle stroom is nu bijna 14 duurzaam, zegt het CBS. De meeste groene stroom bestaat uit windenergie... maar ook zonnepanelen doen het steeds beter. Na een jarenlange daling zijn vorig jaar weer meer fietsen verkocht. Die stijging is volgens de BOVAG en de rij vooral te danken aan de e-bike. Die wordt steeds belangrijker. Van de 23 miljoen fietsen die rondrijden in Nederland... zijn er bijna 2 miljoen elektrisch.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 En in natuurgebied De Deurnse Peel in Brabant... is voor de tweede keer deze week een grote brand uitgebroken. De brandweer denkt dat het vuur is aangestoken. Eerder deze week ging al 20 hectare aan natuurgebied in vlammen op. Het gebied waar gisteravond brand uitbrak ligt een paar kilometer verderop. Het weer, vanochtend nog wat zon, maar geleidelijk neemt de bewolking toe... en aan het einde van de middag kan het in het zuiden sneeuwen. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Het fascineerde wel, bij Nansen optrekkend grondwater... en dat dan weer bevriest en dan weer ja, files oplevert. Exact, en dat is alleen het geval op de A4 nu, van Den Haag naar Amsterdam. Dus er staat wat water in de tunnel. Dat komt tussen de voegen door omhoog. En normaal gesproken geven ze dat allemaal niet zoveel problemen. Maar in dit geval wel, want het bevriest allemaal. Dus er staat een plas bevroren water daar bij het ringvaart -aquaduct. En dat betekent dus file vanaf Soeterwoude tot aan knopend Burgerveen. 10 kilometer met een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2018?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 4 minuten over half zeven. U luistert naar het NMS Radio 1-journaal. Eén op de vier lokale partijen wil auto's weren uit het stadscentrum. Dat concludeert Detailhandel Nederland... uit een analyse van partijprogramma's van twaalf gemeentes. Volgens de winkeliersorganisatie heeft dat desastreuze gevolgen... voor de winkels in die binnensteden. Gide van Workem is voorzitter van Detailhandel Nederland. Meneer van Woerkom, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, waar maakt u zich zorgen over?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 Nou, ik denk dat de detailhandel nadrukkelijk kijkt naar wat het kan, kan doen. Zowel in het aanbieden van, van alternatieven... maar het ook het gezamenlijk optrekken in, in winkelgebieden... om het de consument zo makkelijk mogelijk te maken. Duidelijk. Guido van Woerkum, van Detailhandel Nederland dus. En uh, zij spitten door uh, een uh, aantal uh, programma's van lokale partijen... Uh, wat betreft de bereikbaarheid van de binnenstad. Meneer van Woerkum, dank u wel.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 Indrukwekkend verhaal, en dat is er maar één van de vele. Dus, correspondent Frank Renouds deed verslag. Het is kwart voor zeven. Wij gaan kijken naar de kranten en de belangrijke nieuwssites. En dan het binnenlands nieuws, Elisabeth. Politici zijn veel te passief in aanloop naar het referendum over de nieuwe inlichtingenwet. Dat zeggen inlichtingenexperts tegen de NRC. Op de debatten erover in het land komen steeds hetzelfde clubje deskundigen... zegt bijzonder hoogleraar inlichtingenstudies Paul Abels. En zij moeten in hun eentje opboksen tegen veel onbegrip over de wet... Politici zijn er niet te bekennen. Uit een rondgang van de NRC blijkt inderdaad... dat geen van de coalitiepartijen een aparte campagne gaat voeren. Het kabinet wacht daarmee tot het laatste moment. Onverstandig vindt Abos. Als burgers gevraagd worden via een referendum zich uit te spreken... dan moeten ze wel goed geïnformeerd zijn. Anders ontstaan er onzinverhalen. Oudstaatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen was niet op de hoogte van het wangedrag bij Oxfam-Novip. Dat zegt hij in de Telegraaf. De Nederlandse tak van de hulporganisatie stuurde het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2012 een rapport over de misdragingen van Oxfam-medewerkers in Haiti. En daarin stond informatie over seksuele uitbuiting, porno op bedrijfscomputers en seksuele intimidatie bij de hulporganisatie. Knapen heeft het rapport naar eigen zeggen nooit gezien. En de oud-staatssecretaris zegt ook niet te weten waarom niets met die informatie gedaan is. We hebben afgelopen jaar minder hoeven wachten op vertraagde treinen. In 2017 kwam 91,6 van de treinen op tijd aan op bestemming. Een jaar eerder was dat nog een procent minder. Ook reden er meer treinen in 2017. In de Spits is nog niet voor alle passagiers een zitplek. Maar volgens topman Roger van Bokstel kan het veel erger. In het AD zegt hij dat vergeleken met landen als Japan en India... waar mensen als haringen in een ton in de trein gedrukt worden... het erg goed is te doen in Nederlandse treinen. Ja, ja een grappige vergelijking. Ja. Wel blijft de NS-topman mensen oproepen om buiten de spits te reizen om meer zitplekken te creëren. En de woningprijzen in Amsterdam reizen de pan uit. En daarbij geldt dat iedere extra vierkante meter zeer lucratief is. Dus wordt er op veel plekken in de hoofdstad massaal bijgebouwd. Een extra verdieping of toch maar een kelder onder je huis. En AT5 bericht daarover, want dat bijbouwen veroorzaakt overlast... bij de buren, schade aan de huizen en soms zelfs verzakkingen. Vorige week nog verzakte een monumentaal pand... en moesten omwonenden tijdelijk hun woning uit. En dat is doodzonde, zegt deze buurman. Dit is een monumentale pand. En dan zie je gewoon... voor dat het eigenlijk vernietigd wordt eigenlijk voor, wat, voor een aantal vierkante meters. De lokale politiek maakt zich zorgen over de bouwwoede... maar de groeiende roep van bewoners om een bouwstop vinden ze nog te ver gaan. Uh, opnieuw problemen door de kou op de weg, bij Zwaan. Ja, op de A4 bij het Ringvaart Aquaduct. Maar op zich heb ik wel goed nieuws. Want er was daar, lag daar water in het, uh, of, ja, op het wegdek van het aquaduct. Dat was bevroren, dat is nu weggehaald. Dus uh, nou, het weg is weer open. Vanaf Zoetenwouden-Rijndijk tot aan Rudolf sveen staat nog wel 6 kilometer file. Bij Breda is uh, wat gedoe ontstaan op de weg op de A58 richting Tilburg. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij knooppunt Sint-Annabos. Daarachter staat 7 kilometer, de rechte Rijnstrook is dicht. Santana, natuurlijk, met uh, Hodan. Ja, wat heb jij misdaan, Martijn van der Zanden? Ja, dat weet ik ook niet. Nee, want uh, we hebben je al uh, maar, de sneeuw uh, ingestuurd van Ameland. Vervolgens hebben we je op pad gestuurd deze week om uh, ijs zonder wakken te sturen. Uh, elke keer moet je de kou in en vandaag ook weer, hè? Ja, dat kun je wel zeggen, want ik ben in uh, Frieseveen, wat ze in de naam. Um, hier is een, een ijsclub. Frieseveen ligt trouwens in de buurt van Almelo. Hier is een ijsclub en uh, um, hier wordt vandaag het NK Curlen op natuurijs gehouden. Um, Curlen, ja, we weten het allemaal wel. We hebben het misschien gezien bij de Olympische Spelen. enorm populaire sport, in ieder geval om te kijken, maar om te doen blijkbaar ook, want het is dus een open NK, dus mensen konden zichzelf opgeven. Nou, dat gebeurde ook. Eigenlijk konden maar 24 teams meedoen, maar het zo druk, was zo druk met de mensen die zich opgaven dat ze dat hebben uitgebreid naar 36. En binnen 24 uur was het NK helemaal vol. Ja, en vandaag wordt het dus hier in uh, veen gehouden. En ik ga eens even kijken hoe het met de voorbereidingen staat. Ik ben pas net aangekomen hier, hoor. Hmm. Maar uh, ik zie al wel allerlei mensen rondlopen. Dus ik ga daar eens even een rondje hier uh, nou ja, langs het veld uh, doen... om te kijken hoe het ervoor staat en hoe het ijs er ook voor staat natuurlijk. Gisteren heb jij niet geschaatst, terwijl je wel beloofd had te gaan schaatsen. Je kon niet schaatsen, dus je had wel een goede smoes. Maar toch, uh, vandaag wel uh, één steen. Uh, wat doe je daarmee eigenlijk? Uh, laten glijden, hè? Ja, zeker. Tuurlijk. Ik ga zelf ook even proberen te curlen. En dat hoeft niet op schaats, hè? dat scheelt. Ik heb nee, mijn gladde uh, schoenen aan, dus ik ga straks als een dolle hier over dat ijs heen. <lacht> en uh, nou, we zullen eens kijken hoe dat, uh, hoe dat gaat. Goed zo, Martijn. Veel plezier daar. Sterkte in de kou ook. Het is uh, zeven minuten voor zeven. Uh, we gaan uh, het hebben over een lichte consternatie... bij het anders toch zo rustige Nobelinstituut in Oslo. Iemand heeft namelijk de Amerikaanse president Trump voorgedragen... voor de Nobelprijs voor de Vrede dit najaar. En dat is op zich uh, geen probleem. Alleen de ondertekenaar van die brief blijkt vals te zijn. Correspondent Rolien Kreton uh, in Kopenhagen. Rolien, hoe is dat allemaal gegaan met die, met die nominatie? Elk jaar rond deze tijd heeft het Noorse Nobelcomité uh, de eerste ontmoeting. Dat zijn vijf mensen. Uh, dan zijn de deadlines verlopen en ja, dan wordt een uiteindelijke selectie gemaakt. En dan gaat het werk van het Nobelcomité eigenlijk pas echt beginnen. Ja, en toen zagen ze dat Trump uh, voor de Vredesprijs uh, was genomineerd. Dat hebben ze gecontroleerd. Dus ze hebben contact opgenomen met de persoon die... Trump naar voren heeft geschoven. En die zegt van niets te weten. En daarom denken ze dat het om uh, ja, identiteitsvervalsing gaat. Uh, het is niet bekend wie die brief dan wel heeft geschreven. Maar we weten uh, dat, het, uh, dat deze persoon uit Amerika komt. En we weten ook dat dit twee keer eerder is gebeurd. Steeds met dezelfde persoon die heeft ondertekend. En dat heeft het Nobelcomité nu zelf naar buiten gebracht. Ja, en dat is uh, bijzonder. Ja, en de, de motivatie voor de nominatie zou zijn... Uh, dat hij uh, de ideologie van... Peace by Force heeft, Trump. Dus dat lijkt een soort parodie eigenlijk op een nominatie. Even voor de duidelijkheid hoe het systeem helemaal in elkaar zit. Je legt het al een beetje uit. Jij en ik kunnen niet zomaar iemand nomineren voor die, voor die Nobelprijs. Nee, precies. Het is voorbehouden aan bijvoorbeeld ja, ministers, professoren... Eh, directieleden van bepaalde instituten... bijvoorbeeld eh, die te maken hebben met vredesonderzoek en internationale politiek. Alleen zij mogen... Uh, anderen nomineren. En ja, normaal gesproken gaat dit ook allemaal, dit hele proces gaat gepaard met ja, een enorme uh, geheimhouding. Dus normaal gesproken hoor je dit soort dingen eigenlijk nooit. Nee. Uh, en ook alleen de leden van het Nobelcomité weten precies wie er allemaal wordt uh, genomineerd. Volgens de wet moet dat 50 jaar zelfs uh, geheim worden gehouden. Ja, je zei al, het is al een keer eerder gebeurd... maar dat, dat hebben ze niet eerder bekendgemaakt, hè? Dat, dat zeggen ze nu pas. Nee, precies, dat hebben ze niet eerder bekendgemaakt... maar we horen nu wel dat er sinds afgelopen najaar onderzoek wordt gedaan. Hm. Uh, zowel door de Noorse politie als door de, de, door de FBI. Ja, het Nobelinstituut laat het er dus niet bij zitten... Nee, nee, precies. Dat vinden ze uh, belangrijk. Ja, en dat komt ook omdat uh, ja, dit is misschien wel de beroemdste prijs ter wereld, veel prestige aan verbonden. Er wordt al 117 jaar uitgereikt. En ja, het is be heel belangrijk voor het Nobelcomité om de tradities in stand te houden, maar ook om ervoor te zorgen... dat ja, al die regels heel uh, nauwgezet worden nageleefd. En als daarmee wordt gesjoemeld, ja, dan wordt het werk van die mensen... van het Nobelcomité echt moeilijk. Dus dat nemen ze hoog op. Op zich uh, zou het natuurlijk kunnen dat een Amerikaanse president... Uh, genomineerd wordt voor een Nobelprijs voor de Vrede. Hè? Barack Obama kreeg hem ooit, terwijl er ook een oorlog ja. werd gevoerd... met Amerikaanse soldaten ja. op uh, sommige plekken op aarde. Um, ja. um, weten we eigenlijk of er uh, ook officiële nominaties, dus die wel uh, die niet nep zijn voor Trump, zijn binnengekomen, of, of zeggen ze daar dus niks over? Nou, daar zeggen ze uh, heel weinig over. We weten dat uh, deze nominatie, dit jaar, maar ook vorig jaar, en waarschijnlijk ook het jaar daarvoor, uh, dat die. Uh, nep zijn. Ja. Maar ja, ze, ze, ze laten heel weinig informatie daarover uh, vrij. Dus uh, wie, uh, deze, uh, wie Trump precies heeft genomineerd, dat weten we niet. Nee. Oké, okay, wellicht komen we daar nog achter. Rolien Croton, dankjewel. En nog even voor de duidelijkheid, de Nobelprijzen worden pas, zoals ieder jaar, in het najaar bekendgemaakt. Over Trump gesproken, hij wil uh, heffingen gaan uh, uh, inrichten op staal, importheffingen. En dat betekent ook iets voor onze metaalindustrie. En wat dat betekent, wordt u zo. Met Kras ziet u wereldsteden door de ogen van een local.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 Think yes, NIBC. NTO Radio 1.